Het weer. Na het verdwijnen van de mist is er ruimte voor de zon. Aan de kust blijft het zonnig en wordt het een graad of 10. In het binnenland neemt in de loop van de dag de bewolking toe en kan het af en toe regenen. Middagtemperatuur in het oosten 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Goedemorgen. Welkom bij Lekker weg in eigen land. Kom fietsen tijdens de maand van het Groene Hart. De Duin en is de ideale manier om dit unieke groene gebied midden in de Randstad te ontdekken. De start is vandaag en morgen tot 2 uur in Alphen aan de Rijn. Kijk op www.groenehart.nl voor meer tips.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuwsshow. Presentatie: Peter de Wie en Mieke van der Wij. Bijna vier minuten over negen. Welkom terug bij de nieuwsshow. Het komende uur hebben we de volgende onderwerp over een kwartiertje. Vertelt strafschopkenner Jury Vergauw over de gemiste penalty van Arjen Robben, waardoor Bayern München uiteindelijk het landskampioenschap... Uh, verspeelde. en daar kreeg hij behoorlijk wat kritiek op. Daarna komt het hoofd van de stichting Vogeltrek, Henk van der Jeugd, langs. Hij geeft uitleg bij de zoektocht naar het kompas in de duivelsnavel. Hoe vindt die duif toch in godsnaam de weg terug? Om kwart voor tien laat adviseur Tunnelveiligheid bij Arcades Stefan Lezwijn zijn licht schijnen over de langste tunnel ter wereld... die er moet komen tussen Rusland en de Verenigde Staten... Maar we beginnen met nijpend geldtekort. Nederlandse huishoudens duiken steeds dieper in de schulden. Gemiddeld staan we 3800 euro in het rood... becijferde de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs deze week. Met een modaal inkomen van 1800 euro per maand... krijg je dat niet aangezuiverd. En als vervolgens de schuldeisers hun geld komen halen... Tja, dan dreigen we er serieuze problemen. Inmiddels kunnen ruim 100.000 gezinnen in ons land... nauwelijks eten kopen, om maar iets te noemen... Kennelijk zijn wij niet de zelfredzame, zorgvuldig calculerende burgers die de overheid zo graag in ons ziet. Maar laten wij ons in financieel opzicht makkelijk een rat voor ogen draaien. Hoe we dat ten goede kunnen keren gaan we bespreken met Esther Mirjam Cent, hoogleraar Economie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, raken wij steeds dieper in de schulden uh, doordat we gemakkelijker geld lenen dan vroeger? Of omdat het leven zo duur geworden is? Er zijn twee belangrijke redenen waarom we een toename zien... van het aantal mensen dat met schulden te kampen heeft... en de toename van de armoede. Het ene is de verslechterde economische situatie. Steeds meer bedrijven gaan failliet, mensen verliezen een baan... hebben te maken met dubbele woonlasten... schuldeisers zijn steeds minder koelant... En aan de tweede kant hebben we natuurlijk ook te maken... met een stapeling van bezuinigingsmaatregelen... die vooral de uh, zwaksten in de samenleving raken. Uh, die daarmee nog meer in de armoede en de schulden terechtkomen. Dat zijn eigenlijk de twee grote bewegingen die uh, dit verklaren. Waarom een toename zien van het aantal schuldsaneringen... Uh, ja. toename van de schulden in het algemeen. Ja, want uh, ik zei net... Uh, we denken dat vaak dat we rationele wezens zijn als het om geld gaat. Maar dat, dat is dus toch niet zo. We laten ons leiden door uh, allerlei impulsen hè? als wij. Uh iets moeten financieren. Ja, absoluut. Uh, we laten ons graag leiden door mensen die we als expert zien. Het blijkt dat onze hersenactiviteit uh, afneemt in het bijzijn van iemand die we ervaren als expert. Oh ja? Uh, ja ik merk het nu al bij mezelf. Ja. Ja. Nou, weet je wat het ook is? In het, in het bijzijn van vrouwen neemt de hersenactiviteit van mannen af. Oh. Dus, oh, dat uh, dus, is, dus dubbel eigenlijk. Ja. De, de Peter. les ja. voor financiële adviseurs is uh, stellen een vrouw aan en uh, zorg dat ze allerlei uh, producten aan de man brengt. Dat is al heel erg makkelijk gebeuren. Wat verkoopt u? Uh, uh, ik verkoop uh, hele mooie wetenschappelijke analyses. Okay, legt u ons dan <laughs> de rest maar verder uit. Um, dus we, we denken dat we heel erg uh, rationeel handelen. We laten ons uh, van alles aanpraten. Uh, we gebruiken vuistregels. Je kunt grofweg mensen in twee categorieën verdelen. De ene groep die zoekt het allemaal uit. Uh, maakt Excel-tabelletjes, gaat naar Independer uh, op de website. En uh, wijzer in geldzaken vindt dat allemaal geweldig. En de tweede groep die gebruikt vuistregels. Van ja, Als de buurman het doet, dan zal het wel kloppen. Uh, wat ik in het verleden heb gedaan, dat, uh, dat zal wel weer uh, werken in de toekomst. En nu is het zo dat maar 20% van ons tot die eerste categorie behoort. Die homo economicus, die mm -hmm. het heerlijk vindt. Die keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. En 80% van ons behoort tot die tweede categorie. We rommelen maar wat aan. We laten ons van alles aanpraten. En die eerste categorie om het maar uh, simpel te zeggen is bij de rest niet erg populair want dat zijn ook die types die op verjaardagsfeestjes de hele avond blijven uitleggen hoe goedkoop die uh, bier bij de Aldi is of die uh, kip bij Albert Heijn of kan niet schelen wat nou ja, Sommige mensen gebruiken ook goede vuistregels. Een vuistregel zou kunnen zijn... Uh, volg nou iemand die op de verjaardag dat soort slimme tips geeft... En dan, uh, dan ben je ook al een beetje uit de brand nee, maar, geholpen. Het, het maar... hoort er toch niet zo helemaal bij, dat soort calculerende types. Ja. Vinden de meeste mensen toch ook een beetje... Ja, ja er zijn twee redenen waarom we tot die groep met de vuistregels behoren... Sommige mensen snappen het gewoon niet, vinden het echt te ingewikkeld. En heel veel van ons willen het ook gewoon niet. Van, ja, gedoe, gedoe. We, we, we zeggen allemaal dat we van zorgverzekeraar gaan veranderen. Nee. We, we, we beloven dat we het echt tijdens de feestdagen gaan uitzoeken. Nee. En uiteindelijk verandert 4% van zorgverzekeraar. Ja, maar dat is ook zo. Dat moet je ook gewoon de mensen niet aandoen. Dan, dan is het handig dat ze inderdaad even naar zo'n internetsite gaan. Want ja. Ja. Maar ja goed, die moet het dan wel goed gedaan hebben. Dit is net zoals het oversluiten van een hypotheek ik denk dan al, god, waar begin je aan? Ja, we, we besteden heel erg veel aandacht aan het zoeken van een huis. Dat moet allemaal perfect kloppen. En uh, je neemt adviseurs mee, nog een keertje mm. kijken, heel lang zoeken. En dan uiteindelijk is van, oh ja, die hypotheek, dat moet ook nog geregeld worden. En daar hebben we eigenlijk helemaal niet zoveel zin in. Nee, maar is dat erg? Of uh, verstandig, uh, op zijn minst? Het is zo. Ja. En wat we dan vervolgens moeten kijken is... hoe kunnen we daar nou het beste mee omgaan? Ja. Met het feit dat mensen uh, het lastig vinden, geen zin erin hebben... Eén uh, ding wat je kunt doen is zorgen dat er meer informatie is. Uh, maar daar maken we maar beperkt gebruik van. Er zou ook veel meer moeten worden ingezet. Ten tweede, op de financiële geletterdheid. Onderwijs op de middelbare scholen. En nu is het economieonderwijs op de middelbare school... vooral erg abstract. Uh, theorieën die ver van de studenten afstaan. Het zou goed zijn om daar veel meer aandacht te schenken... aan financiële geletterdheid. Ja. En ten derde kun je kijken hoe kunnen we ons nou beschermen tegen de begrensde rationaliteit die wij hebben. En een voorbeeld daarvan is door standaardproducten aan te bieden. Denk aan een basishypotheek. Eigenlijk zou iedereen een basishypotheek aangeboden moeten krijgen. Dat is een simpele annuïteitenhypotheek, looptijd van 30 jaar, vaste rente... Um, en vervolgens kun je ervan afwijken. Want je moet natuurlijk keuzevrijheid houden. Maar als je ervan afwijkt, dan moet het wel heel erg goed... aan je uitgelegd worden welke risico's je loopt. En moet het ook zo zijn dat die risico's voor jouw rekening zijn. En zo kun je op meerdere terreinen denken aan veilige terugvalopties... om te zorgen dat onze begrensde rationaliteit in goede banen wordt geleid. Is het eigenlijk erg, dat getal dat Mieke noemde, die 3800? Die 3800 schuld, dat zal waarschijnlijk de gewone totale schulden gedeeld door alle Nederlanders zijn? Hè? Neem ik aan. Ja. Neem ik aan. Dus, dus is 3800 euro is dat veel? Is dat echt een problematisch iets? nou Je moet niet kijken naar het gemiddelde, maar vooral de uiteinden zijn heel erg kwalijk. Wat we zien is een toename van het aantal schuldsaneringen. Vorig jaar nam het toe met 30 procent. Je ziet steeds meer mensen bij voedselbanken terechtkomen. Begin dit jaar nog 15 procent. Wachtlijsten zelfs. Voedselbanken. Wachtlijsten. We zien uh, een toename van armoede. Een op de tien kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dus vooral die uiteinden waar het echt uh, een stapeling op, uh, van, van problemen zich voordoet. Daar moeten we ons uh, zorgen over maken. Want uiteindelijk is dat niet goed voor onze maatschappij. En is het ook niet helpt het mensen ook niet om weer aan het werk te komen... als in zo Slechte situatie zit. Maar je kan toch als je rood staat en je krijgt wel iedere maand uh, gewoon salaris hè, dat je het dan weer aanvult tot nul, mm -hmm. dat is toch ook niet zo heel erg problematisch, ofwel? Uh, uh, uh, als je gewoon een gemiddeld ja. salaris hebt... En, en zolang je maar weet dat je baan zeker is... En dan kom ik weer terug uh, op het punt waar we mee begonnen. dat ja. zijn eigenlijk de twee redenen waarom we uh, deze problematiek zien verergeren? Het ene probleem is de stapeling van bezuinigingen... Op de kwetsbaren. En het tweede probleem is de verslechterde economische situatie. En we wapenen ons daar veel te weinig tegen. We denken allemaal dat wij onze baan niet zullen verliezen. We denken allemaal dat we bovengemiddeld goede autochauffeurs zijn. Maar dat kan niet. Als je gemiddelde hebt, dan zitten er sommigen boven en sommigen beneden. We zijn onrealistisch optimistisch. Kijk bijvoorbeeld naar de ZZP'ers, die zijn massaal niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Nee, we hebben, we hebben geen pensioenen. Ze eh, sparen veel te weinig voor hun pensioen. Ja, maar luister, die zet, ik ben toevallig ook een ZZP'er. en ik weet nog dat ik dat toen ook op overwogen En het is idioot uh, veel geld, zo'n uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja. Ik geloof dat ze pas na een paar maanden of zoiets uit gaan keren. Ja. Nou ja, dat is gewoon echt. Je betaalt je blauw. Ik begrijp heel goed. Ik heb toen ook gedacht: nou, dat, dat doe ik niet. Ik, ik ga maar een beetje. Ik probeer maar gezond te blijven. Ja. Nee, maar er moet dan ook wel. Uh, ja, iets aantrekkelijker geregeld zijn, denk ik. Absoluut. Daarom vind ik ook dat collectieve voorzieningen... zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeringen... voor ZZP'ers beschikbaar moeten worden gesteld. Omdat het gewoon simpelweg niet te betalen is. Ja. Dan is het toch curieus dat daar uiteindelijk... want dat hoor je dus helemaal niet... een regeringsbeleid op uh, geënt wordt. Want dit zijn toch wel redelijk wezenlijke dingen. Nou, het uh, mantra van het kabinet is uh, keuzevrijheid... eigen verantwoordelijkheid ja, maar dat en zelfredzaamheid. Dat, dat is dus de andere uh, kant van de medaille? Dat is die 20 procent, uh, de maximizers noemen we ze. En die uh, uh, gedijen heel erg goed... In, uh, met dergelijk beleid. Maar 80 de satisfizers, zoals ze genoemd worden... die vallen buiten de boot. Er wordt misbruik gemaakt van hun, hun begrensde rationaliteit. En het zou vooral voor beleidsmakers van belang moeten zijn... om uit te gaan van een realistisch mensbeeld... en niet van maar 20 van onze bevolking. En, en die misbruikmakers, dat zijn verzekeringsmaatschappijen... hypotheekbanken, onzowuiten, onzowuiten. Telefoonieaanbieders ja, telefonieaanbieders. Hebben, ja, ja. We onderschatten allemaal het aantal sms-berichten dat ja. we sturen... De, de, telefoonminuten. Dus krijg je iets aangeboden... denk je, oh, dat is prima, dat pas ik wel maar binnen. Maar daar komen nou redelijke draconische maatregelen voor. Ja, we zien, we zien wel langzamerhand... dat het beleid een beetje begint te schuiven... richting een, een meer bescherming van de consument. Meer besef dat keuzevrijheid, niet keuzeblijheid is. Meer besef dat wij niet goed met die informatie om kunnen gaan. Dus ik, ik vind het bemoedigend om die verschuiving te zien. Hè, bijvoorbeeld de Consumentenbond heeft nu een actie... om basisproducten te, te definiëren. De Autoriteit Financiële Markten is bezig om te kijken... hoe kunnen we nou consumenten in bescherming te nemen... tegen hun begrensde rationaliteit. Oh. Het is een beetje laat. De economische wetenschap is al een jaar of 20, 30 uh, bezig... Met de homo-psychologicus. En het is bemoedigend te zien dat op sommige terreinen... het doorbegint te dringen. Het zou fijn zijn als het ook in het kabinetsbeleid door Maar dat is wat nemen. die Amerikanen dus van ons zeggen. Ja, Het is ook een totaal socialistische maatschappij daar aan de overkant. Dat is wat ze bedoelen eigenlijk. Nou ja, de ironie is dat uh, die inzichten over de homo-psychologicus... komen uit uh, de Amerikaanse maatschappij... en worden ook daar al geïmplementeerd. Er wordt gekeken hoe kun je nou het beste een pensioenplan voor hem geven. En het blijkt dat je het beste kunt zeggen tegen mensen dat ze moeten inleggen van salarisverhogingen in de toekomst. We willen niet ons huidige salaris wegzetten, maar als je nou tegen mensen zegt, we maken een plan voor u, als uw salaris in de toekomst toeneemt, dan, dan zal er een toenemend percentage voor uw pensioen worden weggelegd, dan willen we daar wel aan toegeven. Dus het is helemaal niet socialistisch om mensen tegen hun begrensde rationaliteit in bescherming te nemen. Je gaat uit van een realistisch mensbeeld en je probeert het gedrag van die mensen in goede banen te leiden. Maar nou, de, de termen vliegen rond, net hoorde ik maximizers en setters. Satisfizers, dat is, ja. is dat ook, dan komt die term ook uit Amerika? En wat betekent dat dan? Een satisfizer. Nou, de, de, dat is de teruggrijpend op die 20%, ja. 80%. Ja, en die Maximizers, dat zijn die mensen die dus de Excel sheetjes ja. en de uh, Independer bijhouden. Ja. De satisfizers zijn de mensen met vuistregels, die denken van nou ja, wat in de, het verleden heeft gewerkt, zal in de toekomst ja. ook. Hoe, ja. ja. ja. ja. hoe zou je dat dan vertalen, zo'n woord, satisfizer? Ja, de tevredenen. Ja, ja nou, het, is niet, het is meer uh, de, de mensen die niet optimaal gebruik maken van de mogelijkheden. Die het wel goed vinden, zo. die het wel goed vinden. zoiets. Ja. Die last hebben van keuzestress. Het is een illusie dat wij keuzevrijheid fijn vinden. Blijkt ook uit allerlei experimenten dat als we meer keuzes hebben, uh, of meer keuzemogelijkheden hebben, dat we het dan uh, vaker, vaker geen keuze maken, want dan kunnen we er gewoon helemaal niet mee omgaan. Maar waarom ziet een supermarkt er dan zo uit zoals die eruit ziet? Ik denk dat het ook nog erg gebaseerd is op het idee van de homo-economicus... die het heerlijk vindt uh, om uh, keuzes te maken. Maar wat velen van ons uiteindelijk doen, is uh, vuistregels gebruiken. Dus eigenlijk daar... Maar, maar uh, 20% van de mensen die dat dus, dus als prettig ervaart waarschijnlijk dan ook... Precies die, die, ja. die enorme hoeveelheid uh, producten die daar uh, in die schappen staan. Precies, die gaan allemaal hè, labeltjes lezen, op het internet ja. uitzoeken. En, uh. Nee, maar dat is toch interessant dat het er eigenlijk pas 20... maar 20% van de mensen echt een plezier mee doet. Nou ja, ja dat is het verschil natuurlijk waarom je gelukkig niet overal... Uh, en alleen maar Aldi's hebt en dat je dus ook die andere keuze hebt. Dat is natuurlijk op praktisch niveau is precies waar het over gaat of niet, vergis me. Uh, nou ja, het, dat is uiteindelijk uh, het, het, het beeld is altijd geweest, uh, de homo economicus uh, die uh, keuzevrijheid wil. Uh, dat is een beeld dat eigenlijk helemaal niet aansluit uh, bij de realiteit. Nee. En langzamerhand begint dat een beetje te verschuiven. Nog even, hè, mensen, als mensen heel erg in, in, in schulden zitten, daar begonnen we mee. En dan moeten ze dus aflossen. Hè, want dan, uh, dan, ik begreep dat overheidsinstanties dan het eerste recht hebben... om iets te innen als er weer iets op de rekening staat. He? Nou belasting hè? Belasting, belasting gaat ja, bijvoorbeeld voor. gaat ja. altijd voor, maar die kunnen dat dan ook meteen doen zonder dat je daar nog een soort toestemming voor hoeft te geven. En dat is natuurlijk iets waardoor het, het, het, het steeds maar erger wordt. Zou daar ook iets aan moeten gebeuren? Nou, Er, er is uh, hulp voor mensen die uh, in de schuldhulpverlening uh, terechtkomen. Wat je zou willen is dat het eigenlijk al iets eerder gebeurt. Uh, er is bijvoorbeeld een project in Amsterdam-Zuidoost... waar uh, vroeg erop af teams naar mensen gaan... die uh, twee maanden huurachterstand hebben... om meteen al met een schuldhulpverlener en met een maatschappelijk werker... Pro te proberen om dingen op uh, de rails te krijgen voordat mm -hmm. je van kwaad tot erger komt. Dus één ding waar we op in moeten zetten... is het verlenen van hulp aan mensen die in de problemen raken. De overheid mm. is een, geen geluksmachine, maar wel een pechdemper... Uh, en waar je heel erg sterk in moet zetten, is pre uh, preventief beleid. Uh, onderwijs uh, blijkt een hele belangrijke determinant te zijn voor uh, dit soort problemen. Uh, financiële ongeletterdheid, het misbruiken van die begrensde rationaliteit. Dus het moet vooral op die twee sporen gericht worden als je denkt aan beleid om dit in goede banen te leiden. En niet zozeer de mogelijkheid van de belastingdiensten afremmen om meteen, zodra er weer geld op de rekening is, rats dat er weer af halen. Ja, dat, is, uh, ja. Dat, zijn, dat zijn dan bijzaken. Ja, okay, dat gaat goed. Groot, grote problemen uiteraard. Oké, okay. goed. Hartelijk uh, dank. Pechdempen, dat woord, dat, uh, dat ga ik onthouden. Dat uh, wordt misschien wel het woord van 2012. Ik hoorde Esther Mirjam Cent, hoogleraar Economie aan de Radboud Universiteit. Het ging dus over de toenemende schulden waarin Nederlandse huishoudens zich steken. Dank. Een strafschop, een penalty dus, kan een reputatie maken of breken. En in het geval van Arjen Robben was dat afgelopen woensdag het geval. Vlak voor tijd miste hij een penalty in de wedstrijd Borussia Dortmund Bayern München. En daar ging het uiteindelijk om het landskampioenschap. En die gemiste penalty die kwam op niet mis te verstaande kritiek te staan... van Frans Beckenbauer, de keizer, zeg maar Johan Cruijff van Bayern München. Over de strafschop... Arjen Robben en zijn moeizame relatie met Duitsers. Gaan we praten met expert op het strafschoppen en Duits voetbalgebied, Juri Vergauw. Hij schreef namelijk precies over die twee onderwerpen twee boeken. Goedemorgen, meneer Vergauw. Goedemorgen. Ik heb die wedstrijd gezien en die penalty was inderdaad een hele treurige. Ik zal hem maar even beschrijven. Uh, ongeveer drie meter uit het midden naar links. Op de ideale hoogte van ongeveer één meter. Dus als de keeper uh, duikt, ja, dan moet hij ongeveer die bal tegen hem aan krijgen. Het was een juniorenstrafschop. Klopt dat of niet? Uh, ja, daar heeft u de grotendeels gelijk in. Uh, het idee van Robben was wel heel aardig. Hij probeerde een lichaamsschijnbeweging... zoals bijna alle aanvallers bij strafschoppen proberen. Maar ja, als de keeper er niet in trapt... dan wordt het een hele moeilijke zaak... en dan krijg je dus zo'n rollertje. En ja, dat is natuurlijk les 1. Uh, hoe mooi je het ook allemaal voorbereidt... de bal moet natuurlijk wel hard en hoog in de kruising. Ja, en daar was geen sprake van. Dus kortom, het was wel een tactische bal van Robben. Het was een, gewoon niet een totale uh, off kick, zeg maar... Nee, van Nederlanders ben je over het algemeen gewend dat ze maar wat doen. Dus het viel al mee dat hij erover had nagedacht. Maar hij had waarschijnlijk toch nog één stapje extra moeten zetten. En moeten denken, ja, als de keeper er niet intrapt... dan moet die bal natuurlijk ook nog goed in de hoek zitten. En ja, je zag dat eigenlijk op het moment dat hij ging trappen... dat het al hopeloos was. Want juist door die schijnbeweging haalde hij alle kracht uit de bal. En dit was een typische aanvallersfout. Een verdediger zou zo'n bal nooit nemen. Want die zou hem gewoon keihard à la Neskes, dwars door het midden. Mocht de keeper in de buurt staan, gaat hij met bal en al het net in. Dat is ongeveer de gedachte, ja. Uh, verdedigers zie je gewoon die, die denken van nou de bal moet naar links, dus die schieten naar links. Uh, geen uh, frivoliteiten, geen leuke dingen. Gewoon, het is een taak die we moeten uitvoeren en die bal moet erin. En Robert dacht, ik ga de keeper de verkeerde kant op sturen, dat is leuk. Want dan uh, ziet het er helemaal uh, slimelig uit. Maar ja, nu is hij de slimiel. Ja, en u zei in een bijzinnetje, ach dat denken die Nederlanders allemaal. Ja, we hebben natuurlijk wel wat ervaring in het uh, missen van strafschoppen. En we zijn ook niet echt geneigd om uh, te leren van onze fouten. Dus we denken allemaal maar, ja, uh, we doen het zoals we het uh, tien jaar geleden deden. En dat was goed. En ja, dat is natuurlijk iets wat ergerlijk is, zeker als uh, Duitsers daar naar kijken. Nou ja, ik uh, weet niet zo heel veel van, van voetbal. Maar wat ik wel begrepen heb of gelezen heb, is dat als jij degene bent die is neergehaald, zoals in dit geval bij Arjan Robben... dat jij dan niet degene moet zijn die ook die strafschop neemt. Is dat zo? Nou, dat uh, zal uh, Lionel, Lionel Messi niet snel uh, zeggen... want die doet dat regelmatig. Okay. Uh, daar is geen wetenschappelijk bewijs voor... dat een uh, speler die is neergelegd de bal niet moet nemen. Het is zelfs... Uh, Integendeel, daar is nog nooit uh, uh, een conclusie over getrokken waarbij dat wordt gezegd. Maar ik ja, begrijp ook een... Beckenbauer die, die zei dat. De heer Beckenbauer is weliswaar de Keizer op voetbalgebied. Maar mm -hmm. op strafschoppengebied is het toch eerder een bouwer. Want in zijn actieve carrière heeft hij zes strafschoppen genomen en daarvan drie gemist. Aha, dus, <laughs> dat is wel uh, een... een mooi gegeven. Ja, dus, dus hij is de straf... laatste die zijn mond over moet doen over strafschoppen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Hij is eigenlijk nog slechter dan Nederlanders daarin. En dat is natuurlijk wel een mooi feitje. Dat zou Robben nog wel eens subtiel tegen hem kunnen zeggen. En wat ik verder zag, want ik heb ook eventjes gekeken... dat de, de, iemand van de, van de andere ploeg opeens ontzettend boos naar hem begon te schreeuwen. Omdat hij ja, dus was... waarschijnlijk riep van de, dat hij expres ja, was, was gaan liggen. Wat ze dan een zwalbe noemen. Ja, dat was uh, Subatich uh, van Dortmund. Ja, ja hij heeft natuurlijk een naam, uh, Robben. En ja, als je de overtreding Wat ziet. Wat voor dan naam kan heeft je... hij dan? Nou, dat, de, de, de, de, naast de man van Glas ook de man die het snelste valt. Oh, oké. Okay, de ja. de Schwalbekoning. Oh. En uh, ja, het is natuurlijk is een speler. Dat terecht. Die... Dat is wel terecht, ja, okay. dat is terecht. In dit geval zou ik zeggen, ja, het was echt wel een overtreding. Ik denk dat u en ik wel waren gewoon doorgelopen of een sprongetje hadden gemaakt om de keeper te ontwijken. Maar ja, het is profvoetbal en uh, ja. ja, Robbe heeft dat slim uitgespeeld. <gacht> ik vind dat trouwens wel gek, de man van glas die voortdurend uh, gaat vallen. Ja, maar waarschijnlijk is er, daar zit daar een uh, redenatie achter dat hij uh, natuurlijk zo breekbaar is dat hij elke aanraking okay. voelt bij hem alsof hij zijn been breekt. En ja, dan ga je natuurlijk snel liggen. Ja. En vaak al voordat je geraakt wordt. Okay. Robben werd uh, weliswaar in bescherming genomen door zijn trainer. De aanval van Beckenbauer was vrij hard. Robben zelf zei daarover: ja, het, het, het, het was wel slimielig, dat is wel zo. Maar ja, ik heb de afgelopen elf penalties, heb ik er. 10 ingeschoten, dus ja. Ja, nou dat is eigenlijk een hele mooie score. Ik, ik denk ook dat een, een goede speler moet 9 van de 10 strafschoppen scoren. Maar het is natuurlijk wel zo dat dit de beslissende wedstrijd was. Ja. en Je allerbeste strafschop moet je natuurlijk bewaren voor het moment suprême. En dit was het moment suprême. En dan is het natuurlijk niet handig om zo'n zwakke bal te schieten. Die kan je beter tegen Osnabrück schieten, om er eens iets te noemen. Ja. Hoe uh, ziet de goede strafschop er eigenlijk uit? Is dat gewoon vanaf de penalty stip eigenlijk de zijkant van het net uh, raken? In een van beide hoeken en dan uh, ongeveer in de kruising? Ja, dat is uh, nou, de, de ideale penalty die heeft in ieder geval een speler die een aanloop neemt van zo'n 6 meter. Want dan kan, er, en dit was in het geval van Robbe ook weer te kort, dus daar begint het uh, probleem eigenlijk al. Uh, 6 meter, want dan ontwikkel je genoeg snelheid. Liefst door een linksbenige speler. Nou, Robben is links, dus dat was eigenlijk ook nog goed. Maar dan moet de bal wel stijf links of rechtsboven in de hoek geschoten worden. Op ongeveer 80% van de kracht van de speler, want dan is de zuiverheid van het schot ook het hoogst. Ja, en u, u noemt. Dat is een, wetenschap hè, dit ja. U noemt een linksbenige speler, dan is het uh, uh, omdat hij linksbenig is, is het ook wel logisch dat hij meestal in de rechterhoek gaat, of niet? Ja, dat is logisch. En in dit geval, uh, in ieder geval de rechterhoek voor de keeper dan, um, uh, dat was ook een beetje de lichaamsschijnbeweging die Robbe maakte. Zo van, nou, daar gaat die bal naartoe. Uh, zelfs zijn standbeen, en dat is dus heel opmerkelijk, wees die richting op. Dus de keeper zou op basis van de lichaamstaal volledig moeten kiezen voor die hoek. Um, Rob is een van de weinige spelers die dan de mogelijkheid heeft om toch nog de andere kant op te schieten. Uh, ik ken maar één andere speel die dat ooit heeft gedaan. Dat is uh, Zinedine Zidane, dus hij is in goed gezelschap. Uh, maar ja, dan moet de bal natuurlijk toch nog wel met een zekere hardheid worden geschoten. En dat kwam door zijn lichaamsbeweging in het gedrang. Nou heb ik nog een vraag. Waarom ja. is het beter om met je linkerbeen te schieten dan met je rechter? Nou, uh, het, het gaat eerder om linksbenige spelers en rechtsbenige spelers... omdat de lichaamstaal van een linksbenige speler moeilijker te duiden is... voor de gemiddelde keeper, die ah. vaak rechtshandig is. Uh, de lichaamstaal van een rechtsbenige speler... krijgt hij in ongeveer 80 van de gevallen voor zich... en van linksbenige maar in 10, 15 procent. Ja, dan is dus de duiding van de lichaamstaal veel lastiger. Hij moet eigenlijk spiegelen. Ah, en leer dat leer ik toch weer dus... veel, ja. Ja. <laughs> ja, dat is het mooie van wetenschap. Ah, ja. Ja. Nee, maar dit had ik helemaal niet zelf kunnen bedenken. Nog even iets, iets heel anders. Uh, wordt de Robben nou harder aangepakt omdat hij geen Duitser is? Of heeft dat helemaal niets mee te maken? Nou, dat zal zonder meer wel een beetje meespelen. We hebben natuurlijk internationaal uh, naam en faam opgebouwd als de grootste penalty missers na de Mexicanen en de Engelsen. Dus de Duitsers, die vinden dat helemaal niks. Die, die, die kunnen daar niet goed tegen. Uh, ik maak altijd maar de vergelijking. De Duitsers, die maken machines en die proberen ze steeds te verbeteren. En de Nederlanders, die zien kansen en die proberen daarop in te spelen. Dus wij zijn wat meer frivol. En daar hebben de Duitsers wel bewondering voor, maar als het misgaat, dan zijn ze erg hard. Hè. Je bent of weldklasse, of, uh, hè, dat zie je dan in de beeld bijvoorbeeld... weldklasse, dan krijg je de hoogste cijfers. Maar als het slecht gaat, dan krijg je ook is zijn geld niet waard. <laughs> en ja, dat is taalgebruik wat we hier toch niet snel zouden zien. Maar dan krijg je de merkwaardige stijlfiguur... Uh, dat Robben nu door het bekkenbouwen echt bij het vuil gezet wordt. Zijn trainer beschermt hem. Terwijl eigenlijk, uh, hij is lang geblesseerd geweest... En daarna heeft die Bayern, die in een behoorlijk uitzichtloze positie stonden, heeft Robben ongeveer in zijn eentje dat Bayern weer toch op die positie uh, gebracht... Dat, die, uh, dat ze in ieder geval voor die landstitel. Ja, maar bij de Duitsers is het toch vaak... Uh, ja, het zal wel van Goethe komen. Iets als hymerhoogjaugd, z'n odotzoemtode betript. Je bent of welklasse, je bent geweldig, je staat op een voetstuk. Um, dat, dat lukt een aantal maanden natuurlijk, totdat het misgaat. Maar dan ben je ook meteen weer helemaal niets. Er is geen grijswaarde. En uh, dat is natuurlijk wel eens moeilijk. Um, het kan zomaar zijn dat Robben over twee weken, als hij toch weer Bayern aan de titel helpt. Plotsing toch weer de held van Bayern en uh, de hele regio is. Dus dat kan zomaar veranderen. Nou, maar met nog vier wedstrijden spelen, zes uh, punten achter. En ik geloof zelfs een doelsaldo uh, wat niet goed is... kan Bayern toch die titel niet meer krijgen? Nou, je weet het nooit in Duitsland. Hè, ze blijven altijd doorgaan tot het eind. En Dortmund heeft een hele lastige wedstrijd dit weekend... tegen Schalke 04. En met dat doelsaldo heb ik het idee... dat Bayern er nog net even iets beter voor staat dan Dortmund. Dus... Ja, in, in essentie is het punten achterstand. Okay. En uh, ik denk dat het uh, dit weekend nog wel spannend wordt met Schalke. Oké. Okay. Dan is de allerlaatste vraag. We hebben het over de psychologie van de speler gehad die hem neemt. Even nog, de, doet de keeper, let hij werkelijk op die schijnbeweging van die speler? Of maakt hij gewoon vooraf een keus? Ik ga rechts of links om en uh, dat is het. Nou, het treurige is natuurlijk dat in Nederland nog steeds die tweede versie wordt gehanteerd. Van ik spring maar een kant op en dan hoop ik dat de bal tegen me aankomt. De Duitsers wisten al in 1952 dat je dat dus niet moet doen. En dat de superieure tactiek is zo lang mogelijk wachten en letten op de lichaamstaal van de speler die tegenover je staat. En het is dus ook bijvoorbeeld van der Sar die op een gegeven moment zijn stijl heeft veranderd. Van stijl 1... De, de, of de, stijl 2 eigenlijk, de, de oude Nederlandse stijl van snel duiken, na wat langer wachten, en pas toen die langer ging wachten, ging iets zelfs schoppen, echt stoppen. En Van Breukelen deed het er ook heel serieus. Want die hield bij van mensen welke kant uh, de penalties ja. opgenomen werden. Die deed het heel serieus volgens mij. Die deed het heel serieus. Daar had hij ook natuurlijk de trainer Jan Reker voor. Die een uh, boekje had uh, van 2000 spelers wereldwijd. Daar noteerde hij alle richtingen van de schoten in, et cetera. En als er een wedstrijd werd gespeeld, kon hij op dat boekje varen. En dan zei hij, nou, uh, Veloso, om er eens iets te noemen... Eh, waar ze natuurlijk tegen hebben gespeeld, die schiet altijd naar links. Dus Van Breukelen kon met een grotere kans uh, die ballen stoppen. En dat was, werkte heel goed voor hem. Ja, u, u en... zit op een andere locatie. Als wij. U zou de verbijstering bij Mieke uh, moeten nou, zien. Ik vind die dat echt fantastisch. zoiets heeft: van, waar gaat <laughs> dit allemaal over? Ja. Wat een maar Op het op, op, op televisie, nou, dat, dat zal u ook weten als geen ander. Je ziet op het moment dat er een penalty genomen wordt, zie je alle penalties meteen op het, op het uh, scherm. Zie je geprojecteerd waar hij ze geschoten heeft en of ze raak of mis waren. Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk zo dat uh, we zien het voetbal als een spelletje. Um, de Duitsers zijn er wat serieuzer in, die zien het echt als werk. En die willen zich steeds verbeteren. En die, ja, dat kan dus door wetenschap te gebruiken. En je ziet dus dat uh, de topteams tegenwoordig uh, wetenschappers inhuren voor belangrijke wedstrijden. Omdat, ja, daarmee win je gewoon tegenwoordig titels. Amerikanen vinden dit heel normaal. Die werken al sinds de jaren 40 met statistieken uh, in de sport. En het helpt echt. Je wordt er beter van. Ja. Nou ja, het is eigenlijk meer verbazingwekkend als ik u hoor... dat we ooit een wedstrijd gewonnen hebben. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja. Graag gedaan. U hoorde jury vergauw over de moeizame relatie... van Nederlandse voetballers met penalties. Aanleiding was dus de gemiste straf, strafschop van Arjen Robben. Wat Bayern München, waarschijnlijk zegt hij, het kampioenschap heeft meer informatie op www.nieuwshow.nl. Von das Gefantasist, elle était romantique. Et très aphrodisiaque Princesse à l'abandon Je coulais pour de bon Et lui Saint-Bernard dans le fond Elle aimait Tant mêler les sentiments Il aimait Les démêler gentiment Mais elle est Particulièrement partie Brusquement En fanfare Adrienne Du placard En larme de demi nu planté devant sa vue, je lui parle d'amour. Mon sang ne fait qu'un tour. Les souvenirs pourtant me crient attention c'est du vent Elle opposait les épouses apaisées Moi j'apaisais les hommes épousés Et où la zizanie se elle disparaissait Ah nou, ze kunnen wel door elkaar heen zingen, die Fransen. Ja, je verstaat er toch niks van, dus best ook. Uh, wat, uh, wie waren dit? Albain de la Simone en Vanessa Paradis. Het nummer heet Adrien. Dat is de vriendin van Johnny Depp, toch? Vanessa Paradis. Ik weet het niet. Ik, ja. uh, wat Depp doet, ja, ik, als je het in de gaten moet houden... Nou, wordt het heel vermoeiend, hoor. Nou. Goed, we gaan... Uh naar de duiven. Duivenkenners zijn weer terug bij af. Want een jaar geleden nog dachten biologen... het mysterie van de trek van de duif te hebben opgelost. Duiven maken namelijk gebruik van het magneetveld van de aarde... om zich te verplaatsen. Maar hoe merken ze dat veld op? En onderzoekers hadden een theorie door middel van ijzerrijke zenuwcellen. De wetenschappers dachten zelfs te weten waar deze cellen zich bevonden. Namelijk in de snavel. Maar... Dat nu is onderuitgehaald door Brits onderzoek... dat deze week werd gepubliceerd in Nature. Wij zijn het spoor nu bij Hoe het nou precies zit met dat kompas van die duif... gaan we vragen aan Henk van der Jeugd. Hij is hoofd van het Centrum van Vogeltrek en Demografie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Klopt het wat ik zeg, dat, die, uh, de, dat de boel nu weer helemaal terug is naar af? Uh, nou, nee, zover zou ik niet willen gaan. Dat die duiven gebruik uh, kunnen maken. En trouwens andere vogels ook. Alle ja. vogels, voor zover we weten, van het magnetisch veld. Dat, dat is een vaststaand feit. Ja, Daar wordt ze... niet aan getwijfeld. Nee. Maar de vraag is natuurlijk, van, hoe doen ze dat dan? Nou ja, en op een gegeven moment dachten ze van, ja, we weten het. Ja. He, er zitten die ijzerrijke zenuwcellen zitten in de snavel. Ja. En, dat, dat, en dat, dat leek, nou ja... He algemeen geaccepteerd. Ja, die, die doorbraak kwam eigenlijk al tien jaar geleden. Ja. Dat, dat Waarom waren ze daar toen zo van overtuigd? Nou ja, dat is een beetje, een beetje de vraag. Als je nu het nieuwe onderzoek uh, leest, wat net gepubliceerd is, dat is een bijzonder degelijk en grondig uitgevoerd onderzoek. Daar hebben ze honderden duiven voor uh, onderzocht uh, met elektronen, microscopen. En ze hebben absoluut uh, ja, geen enkel bewijs gevonden voor het bestaan van deze organen. Maar dus hoe je kan het je afvragen dan? Ja? hoe ze dat tien jaar geleden wel hebben kunnen, nou, kunnen doen. Nou, dat, dat is natuurlijk een vraag die logisch is. Hoe hebben ja. ze dan destijds uh, hoe was dat bewijsmateriaal dan toen? Nou, dat was, dat was een studie die vergelijkbaar was, was met deze. Ze hebben, ze hebben duiven, uh, dode duiven geopereerd, uh, uh, kleine plakjes uh, van gemaakt van die regio rondom de snavel, microscopisch onderzocht. En daar hebben ze dus die ijzerhoudende cellen aangetroffen. En. Uh, Um, en vervolgens ja, vindt er natuurlijk een interpretatie plaats. Ga je je afvragen waar die cellen voor dienen. En, en uh, ze waren van mening dat, dat, dat ze dus een rol speelden bij het, het uh het voelen van het magnetisch veld. En maar, dat is nu ontkracht. Waar was dat op gebaseerd, die aanname... dat die ijzerhoudende cellen te maken hadden met dat magnetisch veld? Nou, uh, uh, ijzer wordt natuurlijk aangetrokken door, uh, uh, door een magneet. En uh, in de cellen die in het oorspronkelijke onderzoek waren aangetroffen... bevindt zich een hele uh, specifieke ijzerverbinding die heet magnetiet, die is bijzonder gevoelig voor, uh, voor het magnetisch veld. Dus met magnetiet ben je in staat om hele kleine verschillen... in het magnetisch veld te voelen. En, om, en omdat dat overal op aarde verschilt, de sterkte van dat magnetisch veld... hebben die duiven daardoor en, en andere volgens een soort kaart. Ze weten precies waar ze zijn. Dus dat klinkt eigenlijk best logisch... Ja, ja, ja, zeker. Het is, het is heel logisch. We weten dat magnetiet die eigenschappen heeft. Dus, maar nu is er nu dan ontdekt dat er helemaal geen ijzerhoudende zenuwcellen zijn? Nou, er zijn, er zijn juist heel veel ijzerhoudende cellen ontdekt uh, in die regio. Uh, alleen, uh, ja, dat regio. zijn geen zenuwcellen. Het betreft hele andere cellen. Het zijn eigenlijk een soort witte bloedlichaampjes... Die, duivel, die een rol ja. spelen bij het opruimen van, uh, van, uh, ja, van allerlei lichaamsvreemde stoffen. Kortom, we zijn weer terug bij af... We zijn deels terug bij af. Er is ook nog een, een, een ander orgaan. En dat bevindt zich in het oog van vogels. Uh, dat ook een rol speelt bij het herkennen van het magnetisch uh, veld. Dat stelt die duiven niet in staat om precies te weten waar ze zijn. Maar het, is, het fungeert echt als een kompas. Ze kunnen daarmee dus noord en zuid van elkaar onderscheiden. Dat is ook een heel belangrijk Met het doel, het oog. Hoe nou, het, ja, uh, ik ben geen moleculair bioloog, dus, dus ik kan het natuurlijk niet exact uitleggen. Maar, maar het werkt fundamenteel anders dan, dan, uh, dan de ijzerverbinding. Het is een, uh, een, een, een moleculair uh, proces. Er is ook licht voor nodig, vandaar dat het bij het oog uh, zit. En dan wordt een molecuul uh, wordt, uh, ja, in een veranderde toestand uh, gebracht. En dan gaan er ja, chemische processen spelen. Dat gaat naar de hersenen. En, dat wordt dan vertaald in een, in een, uh, een Noord-Zuid-richting. Want het meest verbazingwekkende is natuurlijk altijd... dat weten wij alleen als buitenstaanders van die sport... dat ze dus in een doos gedaan worden. Er rijdt een vrachtwagen ergens richting Frankrijk. Dan op een goed moment... Uh, vroeger hoorde je dat op de radio nog... dat de, ja. de duiven te Limoges ja. 9 uur 24 gelost waren. Ik was er altijd erg blij mee. Want ja, je weet toch nooit wat er gebeurt? Het is toch jammer dat dat er niet meer zo is? Hè? Inderdaad, ja. daar moest iets ja, aan ja. gebeuren. Maar... Hoe die beestjes dan terugkomen is natuurlijk een godswonder, ja. toch? Ja, nee, dat klopt. Vooral het feit dat ze dus ergens losgelaten worden op een plek... waar ze, waar ze waarschijnlijk nooit eerder geweest zijn. Ja. Uh, en ze toch dus heel snel dan in staat zijn om uh, te beseffen... waar op aarde ze zich ongeveer bevinden... zodat ze weten welke kansen op moeten. Nou, Op het moment dat ze dichter bij huis komen... zijn er natuurlijk ook andere dingen die ze, die ze gebruiken. Het is niet alleen maar dat magnetisch veld. Dat geeft alleen maar een hele grove plaatsbepaling. Dus ze maken ook gewoon gebruik van kenmerken in het landschap. Ze vogels navigeren op uh, zon, sterren en maan. Net als wij dat doen. Hoe weet ze je Ze maken dat? gebruik van uh, ze volgen kustlijnen, ze volgen bergketens. Ja, maar waarom zouden ze dat doen? Als ze er nooit geweest zijn, waarom zou ze dat doen? Nou ja, inderdaad, ze moeten allereerst moeten ze natuurlijk wel globaal weten... waar ze zich bevinden, om te weten welke kansen opgaan. Want en, ze zullen vast wel gemonitord zijn, omdat je dit wil weten. Dus is het dan ook zo dat ze gelost worden... en dan eerst maar eens even tegen de richting in... en dat er dan zo'n duif denkt, wacht even, nee, dit is niet goed. Terug? Gebeurt dat? Of? Ja, ja, tuurlijk gebeurt dat. Er zijn ook duiven die nooit meer terugkeren. Ja, ja. Dus er zijn er ook die zich, die zich vergis, vergissen, die, die daar niet in slagen. En, en dat is met de vogeltrek niet anders. Er sneuven natuurlijk heel veel vogels onderweg uh, op weg naar Afrika. Maar, maar niet omdat de... ze de verkeerde kant op vliegen, toch? Ja, ook. Ja? Ja. Maar hoe weten ze dat, dat duiven zich ook oriënteren op rivieren en kustlijnen? Uh, nou, We zijn tegenwoordig in staat om heel veel vogels met behulp van, van GPS-technieken... we geven ze dus een klein zendertje mee of een loggetje. kunnen we ze heel exact volgen, weten we in principe van minuut tot minuut precies waar ze zijn. Dus okay. we zien dat ze die kenmerken in het landschap volgen. D dit, dit fenomeen, hè, dat die vogels zich zo fantastisch kunnen oriënteren... en ook in het geval van duiven terug kunnen vliegen naar de, naar de plaats van waar ze vandaan komen. Dat, hebben, dat heeft waarschijnlijk de mensheid al heel lang bezig gehouden. Ja, dat klopt. Ja. Wanneer, weet, ik weet niet of u dat weet, maar wanneer is daar voor het eerst iets over geschreven? Nou, dat is, uh, dat is volgens mij al, uh, al meer dan 2000 jaar geleden is daar al over geschreven. En, en daar hebben mensen zich, uh, zich altijd over, uh, over verbaasd, het fenomeen vogeltrek. Ja, het is natuurlijk er, een, het is heel bijzonder. Ja. Zo. Het is heel bijzonder, maar, maar een echte en, grote... en er zijn veel theorieën natuurlijk ook over geweest. Ja, in de loop zeker, er tijd... zijn veel theorieën over geweest. Maar er is toch ook heel lang, is er eigenlijk heel weinig bekend uh, geweest. Honderd jaar geleden is men gestart met het, uh, het voorzien van vogels van, uh, van die kleine metalen ringetjes. Dat soort onderzoek hou ik mezelf ook bezig. Ja. En als een vogel dan op een gegeven moment ergens anders wordt teruggevonden. dan levert dat dus informatie op over de verplaatsingen. Nou, dat is bij miljoenen vogels is dat gedaan. En dat heeft heel veel kennis over die trek opgeleverd. Maar nog steeds Want... weet je niet hoe het komt. Nee, je bent nog steeds geen stap verder. Dat is gek ja, eigenlijk. Nou, ja. we, we zijn Wel, heel veel verder een gekomen. Vooruit, maar maar, een maar, maar terug, inderdaad, ja. uh, die ene vraag van hoe kunnen ze nou exact bepalen waar op aarde ze zich bevinden. aan de hand van dat Ja, Maar dat is toch zelf... de essentiële vraag? Ja, dat is een hele essentiële vraag. Goed, en, en daar uh, uh, ja, uh, mo moeten we weer uh, op zoek gaan naar nieuwe oplossingen. Ja. Want u zei het net eventjes in een bijzin, maar hè, dat er in plakjes werden gesneden. Maar ik begreep dus dat er 200 snavels zijn onderzocht... en iedere snavel is in 25.000 dunne plakjes gesneden. Ja. Nou, dat is geen half werk lijkt me. Moet je dat... je dat eens voorstellen? Ja. 25.000 plakjes een snavel. Ik, ik, ja, dat ik, zou wel ik... met een computermodel gebeurd zijn, toch? Niet werkelijk fysiek. Ja, zeker. zeker. Dat, dat, is, dat, dat gebeurt wel ja, degelijk fysiek. Er de worden zeg maar met een snavel in 25.000 nou, stukjes snijden. Met een, een, een kaasgaaf worden daar dus microscopische plakjes afgesneden. En die zijn zo dun dat ze eigenlijk doorzichtig worden. En vervolgens kun je ze onder een microscoop leggen. Zie je dus een dwarsdoorsnede van dat deel van die duif? Je kunt er allerlei kleuringen uh, aan toepassen, dat bepaalde structuren, bepaalde uh, chemische verbindingen duidelijk zichtbaar worden. En, en, en zo is dat, dat onderzoek uitgevoerd. Dat is, is, dat, is dat werk. Dit, dus dit, dit laatste onderzoek is op deze manier uit, uitgevoerd. Ja. Ja. Waarin dus werd gezegd: van nou, die ijzerhoudende en zenuwcellen, dat verhaal dat klopt niet. Het heeft waarschijnlijk te maken met witte, uh, witte bloedcellen. Ja, ja maar, maar uh, hersens in plakjes snijden dat doen ze toch altijd? Mensenhersens worden ook ja. al in plakjes ja. gesneden. Ja, dezelfde werkwijze. Ja. Of dat zo dun is. Ja. Ja? Nou, anders kun je ze onder een microscoop niet bekijken. Ik vind het onwaarschijnlijk hoor. Ja, want wat is dan het voordeel om het zo dun te maken? Nou, dat, dat het dus zeg maar doorschijnend wordt. Dat je er doorheen kunt kijken en, en werkelijk een dwarsdoorsnede ziet van, uh, van ja, hoe het lichaam, dat deel van het lichaam is opgebouwd. Je ziet alle afzonderlijke cellen. De, denkt u hè, dat ze met dat, uh, die, die, die hele dunne plakjes, dat ze eigenlijk gewoon op het verkeerde spoor zitten, die wetenschappers? Dat ze het misschien op een hele andere manier moeten aanpakken? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dit wel een geëigene manier ja. is om. om Achter te komen wat voor structuren zich daar allemaal bevinden en, en wat daarvan de functie uh, is. Um... Maar ja, goed, er, er komt natuurlijk altijd een deel interpretatie bij, ja, bij, bij kijken. En, en in die fase kan, kunnen er natuurlijk fouten gemaakt worden. Is de, is de duif en, en de trekvogel eigenlijk zijn dat de enige die het kan? Of kan iedere vogel het in principe? Uh, voor zover wij weten is, zijn alle vogels in staat om, uh, om dit te doen. En niet alleen vogels trouwens, is dus ook voor verschillende zoogdieren en uh, insecten weet ik niet zeker. Maar in ieder geval zoogdieren is het ook aangetoond dat ze dat magnetisch veld kunnen voelen. Ja? dus en daar, de... daar wordt dus ook niet aan getwijfeld. Dus, dus als je, kunnen de, het, als als je de hyena de, maar... in Nederland neerzet, dan loopt die uiteindelijk naar... Nou, ofzo, oh ja. dat, dat, dat, dat, zover zou je ik niet willen ook gaan. Je hebt toch poezen maar... die naar huis lopen? nou ja, bijvoorbeeld... Nou, poezen, die willen de weg dan wel eens kwijtraken. Nou ja, maar dus je hebt ook wel eens poezen die dan na jarenlang helemaal verfomfaaid ja, voor de deur staan. Dat is waar. Ja, maar dan... voor dat soort kleine verplaatsingen hebben ze dat magnetisch veld niet nodig. Het geeft ze echt alleen maar een grove indruk ja. waarvan ze zijn. En dan hebben ze andere dingen nodig om dat verder te verfijnen. Maar, maar goed, uh, is, dit is toch weer, in de wereld waar u in zit, is dit toch groot nieuws? Ja, absoluut. Want ja, dit, uh, we zijn een illusiearmer. <slaan> we dachten van tien jaar geleden, nou, dit is het. Zo doen ze het dus. Daar zijn we op verder gegaan. We moeten wel opnieuw beginnen. Ja, we moeten u troosten. Ja. Goed, nou bij deze dan een beetje. Henk van de Jeugd hoorde u van het Centrum voor Vogeltrek en Demografie. En het ging dus over die vraag hoe die trekvogels nu precies navigeren. Moet dus nog weer opnieuw wetenschappers tegenaan gaan. Als u meer informatie erover wilt, nieuwshow.nl. Dank u wel. Dank u wel. Vladimir Yakunin, onthoud die naam. Hij is de directeur van de Russische Spoorwegen en heeft zijn zinnen gezet op de langste spoortunnel. Ter wereld. Maar is nog niet alles. Jakunin wil vooral geschiedenis schrijven. met het tunnel. als verbinding tussen Rusland en Amerika. Een infrastructureel hoogstandje. waarbij elke ingenieur. zijn vingers zal aflikken. Zoals Stefan Leswijn. adviseur tunnelveiligheid. van Arcadis. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie zijn ook tunnelbouwers, hè? Ja, inderdaad. Ja. Uh, als je zo'n verhaal hoort. een tunnel. onder die Beringstraat. gaan dan bij u. Uh, zeg maar alle. Ja, haartjes woep van... Ik hoop dat we daaraan mee mogen doen. Wat spannend. Ja, ja, ja, min of meer wel. Het is natuurlijk een enorm prestigieus project. Ja. Uh, prestigieus in de zin van uh, de lengte van de tunnel... en de omvang qua complexiteit van zo'n dergelijk project. En uh, prestigieus in de zin van ja, het verbinden van twee continenten uh, met Ho elkaar. Hoe lang uh, moet die tunnel worden? Wat is uh, de lengte? De ideeën die daar nu over zijn is dat het uh, een kleine 100 kilometer wordt. En is dat uh, langs de langste tunnel ooit ergens? Uh, ja, de langste tunnel zoals die nu gebouwd wordt uh, in de, de wereld, dat is de Gotthardtunnel en Die is 57 kilometer, dus het gaat hier bijna om de dubbele lengte. Ja. En wa waarom zouden ze een tunnel willen en geen brug? Uh, dat heeft voornamelijk met, uh, ja, met het klimaat uh, daar te plaatsen te maken. Uh, strenge winters, uh, grote ijsschotsen, uh, die het uh, complex maken om in die situatie een, tunnel te, of een uh, brug te bouwen. En ook om een brug bestand te maken tegen die weersinvloeden. Nou begreep ik, en ik duik altijd graag even in de geschiedenis... dat het een heel oud plan is. Tsar Nicolaas II droomde al van een tunnelverbinding. Uh, ja, klopt. Veel prestigieuze projecten hebben volgens mij... een erg lange ja. ontwikkeltermijn. En die beginnen met de tunnel om het kanaal net zo, hè? De tunnel onder het kanaal is ook met een wild idee... ergens in de 19e eeuw al eens een keer uh, getekend zelfs. Uh, ja, en uiteindelijk wordt het dan toch werkelijkheid... Ja, want, want die Nicolaas, die, uh, dat is nooit doorgegaan, zijn plan. Dat had waarschijnlijk te maken met koude oorlogen, revoluties, warme oorlogen... of wat het meer dat zo dat het technisch absoluut nog niet kon in die tijd? Uh, ja, ik denk een combinatie van beide. Technisch gezien was het bouwen van tunnels onder waterwegen... op dat moment nog niet dusdanig ontwikkeld. Ja. Maar anderzijds waren de banden tussen Amerika en Rusland... ook anders dan dat die nu zijn. Hoe diep moet die tunnel komen te liggen? Hoe diep is die Beringstraat? Um, ja, de Beringstraat heeft wel wat overeenkomsten met onze Noordzee. Uh, dus dat is dat die eigenlijk niet eens zo heel diep is. Ah. En dat er ook niet zo heel veel getijdenwerking uh, aanwezig Twee, driehonderd is. 200, meter of zo. Of uh, veel minder. Uh, 50 oh. meter. Is dat alles? Uh, ja, dat is alles. <laughs> Makkie? Ja. Uh, nou, het gaat waarschijnlijk om een geboorde tunnel. Dus die moet dan nog enigszins uh, ja, onder, ja. onder de bodem liggen. Dus 20, 30 meter. Dus totaal zal die tunnel op 80 meter onder het uh, zeeniveau komen. Te U leggen. zegt het gaat om een geboorde tunnel. Wat, heb je dan ook nog andere tunnels dan een geboorde tunnel? Um, ja, we, ja, het Wat tunnel dan? kan geboord worden met een, een boormachine. Zoals we dat in Nederland ja. bij de Groene Harttunnel hebben gedaan. Maar ook nu in Amsterdam bij de Noord-Zuidlijn. Uh, wat, wat kan dan nog meer? Een andere techniek, dat graven. is het, uh, ja, het graven, het afzinken van tunnelelementen. Okay. Zoals wij dat in Nederland ook uh, vaak doen. Dat, oh, je, ja. dat je iets op de bodem legt in plaats van... Ja, dat je als het ware in een, uh, op land een tunnel bouwt... en die uh, naar de plaats uh, vaart waar die naartoe moet en het daar op de bodem legt. Ja. En waarom en ook... doen ze dat, in, dat geval, in dit geval? Ja, Omdat het hier wel om een hele grote lengte gaat... En uh, ja, dat zou dus heel veel, uh, heel veel bouw, uh, bouwwerkzaamheden kosten. Ja. Want is het In leninbare dan... omstandigheden, want je hebt maar oh, een paar sorry. maanden de tijd dat je daar kunt bouwen. En daar komt van ja, voor dat soort tunnels is 50 meter diepte toch redelijk veel. Ja, ja, ja, ja dus want je moet gewoon kijken per situatie wat de beste me methode is, neem ik aan. Ja. En uh, die plannen, hè, is er al een tekening echt gemaakt? Uh, ja, op nu? internet circuleren ja? diverse tekeningen. Onder andere van de Tsa die u noemt, uh, oh, van 1905. Ja, ja. Daar zijn schetsen van gemaakt. Ja. Oh. Uh, en er zijn ja. verschillende tekeningen, er zijn verschillende plannen. Uh, er zijn ook al verschillende documentaires geweest. Uh, van, uh, ja, hoe kunnen we dan zo'n brug bouwen of hoe kunnen we dan zo'n tunnel bouwen? Als zo'n nieuwtje komt, zegt dan bij jullie de allerhoogste baas... Ja, jongens, kom op, aan het werk, achter de bureaus... zoek op alle uh, de, de kennis die we kunnen vinden... En we gaan een plan maken, of hoe gaat dat? Uh, ja, natuurlijk proberen wij vanuit dus aan te sluiten bij dit soort ontwikkelingen. Wij zijn internationaal georiënteerd en ook internationaal actief in projecten. Uh, in, de, in de regio zijn wij actief in Korea, uh, met de bouw van tunnels... Uh, dus ook bij dit soort projecten natuurlijk ja, monitoren wij dat hoe dat gaat. Hmm. Alleen het is wel de kunst om te kijken... Van, ja, is het nou een wild idee om daar een tunnel te bouwen... of is het een serieus idee waar M wij als... Akaris... Maar wat gebeurt er dan op zo'n dag dat dat nieuws bij, bij, bij jullie binnenkomt? Op dit moment zijn wij nog niet concreet bezig... met voorbereidingen of ontwerpwerkzaamheden voor deze tunnel. En er is ook nie niemand uit de hoogste echelons die zegt... Uh, jongens, uh, laten we in ieder geval even vijf briljante jongens... gewoon eens twee weken bij elkaar zitten. Voor zover mij bekend is dat nog niet Dat goed. is eigenlijk gek. Nou, misschien een idee. En maandagochtend? <laughs> ja, maandagochtend. Ja. Maar goed, 100 kilometer tunnel, dan denk je toch, ai, veiligheid. Hoe ga je dat regelen? Ja, dat is een uh, groot probleem. Um, als het een geboorde tunnel wordt, dan worden het waarschijnlijk drie tunnels. Uh, dus drie buizen die naast elkaar geboord worden. Eén uh, voor de uh, ene richting en één voor de andere richting. En tussenin zal een buis komen te liggen voor service, onderhoud. Uh, misschien nog wel een leiding voor benzine of olie. Maar daar kunnen dus in geval van een brand of een calamiteit in de tunnel... ook mensen naartoe vluchten. Oh. En wat moeten dan doorheen de auto's, treinen? Wat, wat, wat is het idee eigenlijk? Ja, 100 kilometer voor een autotunnel is wel erg lang. Ja. Uh, dus ja, naar alle waarschijnlijkheid wordt het een treintunnel. Maar zoals dat in de Franse Te Alpen, vergelijken met uh, de, de Noordzeetunnel? Te vergelijken met de Noordzeetunnel... want die is al met al natuurlijk ook 50 kilometer... dus ook dat is een lange tunnel. Ja. Uh, maar dan wel met de mogelijkheid om daar met vrachtauto's of auto's... Ja, op de trein te gaan en aan de andere kant er weer vanaf te gaan. En, en waarom is het te lang om te rijden? Wat is het probleem daarvan? Dat je te veel risico hebt dat de mensen tegen me gaan of zo? Ja, nou simpelweg de concentratie. Rij maar eens 100 kilometer door een tunnel. Ja, ja. Daar word je een beetje raar van. ja. Oh ja? is dat... Wat is dan de maximale lengte voordat je een beetje raar wordt? Ja, een beetje raar, dat weet ik niet precies. In Nederland nou ja, hebben we de schelde-tunnel die is nou, 6 kilometer. Dat gaan mensen al heel raar doen. En nee, er is zijn mensen zo? die daar last van hebben en is die daar zo? moeite mee hebben. En die, daar ja, die het eng vinden, ik en heb zelfs zijn. gesproken, die ja. dat gewoon simpelweg eng vinden. Na, na een kilometer of twee schijnt dat er dan in te komen. Nou, ja. Ik kan me ook wel iets bij voorstellen. Ja, ik ook zeker. In Noorwegen is een tunnel, een wegtunnel, die is 25 kilometer. Ja, dat is maar de vraag of, je daar, of iedereen daar doorheen... Nou, ik wou net zeggen, die 57 door de Godhard, dat is ook wat. Ja, maar ook oh. dat is een spoortunnel, hè? Oh, dat is ook een spoortunnel. Ja. Ah, is er een, een groot principieel verschil tussen een spoortunnel een, een door, door een berg heen of onder zee? Uh, ja, wat het, het lastig maakt uh, onder de zee door... is de, ja, toch het water wat je hebt waar je doorheen moet. Het moet dus uh, waterdicht zijn. Ja. Maar ook bij het bouwen van de tunnel ja, heb je veel last van de hoge waterdruk... die je ook op die diepte wel kunt hebben. Ja. En in een berg moet de tunnel ook waterdicht zijn... maar dan gaat het alleen om lekwater en minder om de waterdruk. En dan heb je minder met die druk te maken. Ja. Juist. En dat is een hele andere manier van werken waarschijnlijk. Dat is een hele andere manier van werken... Uh, nou is het de bedoeling om die tunnel te bouwen in een rotslaag onder de zeebodem... Uh, zodat je zo min mogelijk last hebt uh, van, die, van die hoge waterdruk. Maar ook bij de bouw van de kanaaltunnel is wel een aantal keer gebleken... Ja, dat dat rots toch niet overal helemaal massief is. Nee, precies. Want is, is dat al wel onderzocht? Hoe die ondergrond helemaal uh, ligt? Weet iedereen dat al lang? Nee, volgens mij zijn dat soort uh, activiteiten ook de eerste activiteiten die nu gebeuren ja, moeten... Ja. mocht het serieus uh, van de grond komen. En wat denkt u? Is ja. het serieus? Ja, uh, ja, in mijn idee is het nog steeds meer een prestigeproject. En een, uh, ja, een idee. Uh, en is het uh, ja, niet meer dan. Het wordt ook het, het Vredesproject genoemd: ja. uh, de ultieme samenwerking tussen Rusland en Amerika. Ja. Uh, Want wat zou je erin willen vervoeren? De flessen wos wodka naar, uh, naar Alaska, dat komt ook vanzelf goed natuurlijk. Ja, het wordt aangeprezen als dat beide gebieden aan weerszijden van de tunnel veel uh, uh, hulp, uh, natuurlijke bronnen hebben, uh, dat er nog veel olie en gas in de grond zit. Ja. En dat het voor het ontginnen daarvan ja, goed is als dat, als dat gebied ook tot ontwikkeling komt. Ja. Want het grootste deel van het project is uh, niet de tunnel... maar is eigenlijk de railinfrastructuur in Rusland. Want die is er nog niet, hè? Uh, nee, want daar ja. moet eerst nog volgens mij 4000 kilometer spoor worden aangelegd... voordat ze überhaupt, voordat ze überhaupt van ja. het laatste station tot aan de tunnel zijn gekomen. Uh, en ook dat is natuurlijk een hele uitdaging. En in de kosten gezien zal dat ongeveer ook de helft van het project zijn. Ja. En dan kunnen we gewoon met de trein naar New York... Dan kunnen we vanaf Amsterdam theoretisch gezien naar New York. Of zelfs nog verder door naar Zuid-Amerika. Ja. Dat is toch wel fantastisch. Ja. Goed, de droom van Tsaar Nicolaas II wordt misschien dus na ruim 100 jaar werkelijkheid. Over de historische tunnel van ruim 100 kilometer hoort u Stefan Leswijn. De adviseur tunnelveiligheid van Arkadis. Straks na het nieuws van 10 uur zijn we bij u terug. Natuurlijk met de boekenrubriek. Inge het Hoge Vorst gaat alles en nog wat vertellen over de boeken deze week. Modekenner José Teunissen, daar gaan we het over hebben: over de inleiding van topontwerper Raf Simons de Belg door Modehuis Dior. En we staan stil bij de slavenhandel. En het duo Sanssouci gaat op zoek naar originele muziek van de Titanic. Stuggen nog, dat gaan ze spelen hier. Ja! En Johnny Depp en Vanessa Paradis zijn sinds begin van dit jaar uit elkaar. Maar ze oh. hebben wel twee kinderen. Voor het geval u dacht dat wij niet precies op de hoogte waren. Zo is dat. is zo. Samen thuis, samen dros.